12 uur. Raymond Seré met het NMS Journaal. De meeste werknemers krijgen dit jaar minder vakantiegeld dan vorig jaar. Salaristrookverwerker ADP heeft uitgerekend dat mensen die anderhalf keer modaal verdienen het zwaarst worden getroffen. Zij krijgen 256 euro minder vakantiegeld. Voor twee keer modaal wordt het 204 euro minder. En één keer modaal krijgt zo'n 60 euro minder voor mensen met een minimuminkomen, verandert er niets. Zij krijgen evenveel vakantiegeld als een jaar geleden. De daling komt niet onverwacht. Afgelopen jaar werd er al gewaarschuwd dat door nieuwe belastingregels... het vakantiegeld voor de meeste mensen gaat dalen. In het onderzoek naar fraude met verkiezingsgeld mogen de Franse onderzoeksrechters gebruik maken van omstreden telefoontaps. Dat is een flinke tegenvaller voor oud-president Sarkozy. Er waren gesprekken afgeluisterd tussen hem en zijn advocaat. Uit die taps zou blijken dat Sarkozy probeerde vertrouwelijke informatie over het onderzoek in handen te krijgen. Sarkozy vindt dat die gesprekken niet mogen worden gebruikt en hij stapt nu naar het Franse Hof van Cassatie. Groot-Brittannië kiest vandaag een nieuw parlement. Om 8 uur Nederlandse tijd zijn de stemlokalen opengegaan en mogen 50 miljoen Britten hun stem uitbrengen. Uit de laatste peiling voor de verkiezingen gisteren bleek dat het nog altijd een nek aan nek race is tussen premier Cameron en oppositieleider Miliband. Geen van beiden zal waarschijnlijk een absolute meerderheid krijgen in dat parlement, dus is de kans groot dat de formatiebesprekingen erg lastig worden. NOS-correspondent Tim de Wit verwacht dat de conservatieven iets meer zetels krijgen dan de socialisten. De inflatie is in april voor de derde achtereenvolgende maand gestegen. De prijsstijging kwam uit op 0,6 procent. Een maand eerder was het nog 0,4. Meldt het CBS. De stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door nieuwe, duurdere smartphones. Het weer een wolk nog wat buien. Vanmiddag vooral in het zuiden en oosten. Vooral in het westen en noorden. Veel zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen is het droog geregeld zon. En dan wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A29 bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijeland 4 kilometer door een spoedreparatie. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van ZFM Zandvoort Iedere werkdag van 12 tot 2 Ja Het is vandaag 7 mei En het is het jaar 2015 En je weet het, hè. Geen grove taal. La la la la. Dan word je vervolgd. Ja. La la la la. Even kijken of Dolly er ook is. Nou, gewoon dan niets. Het is er niet zo? La la la la. Ja! Oh, je ik, hebt ik heb met de stem als een kraai. Ja, ik, ik hoor het. Ja. Wat heb jij ja. gesproken? Heb je ges geschreeuwd gisteravond of zo? Nee, ik heb van de week gezongen. Heb oh, je van de week gezongen? <laughs> nee, maar dan komt het niet. Ik werd gewoon vanochtend wakker met een rare stem en een pijn in mijn keel. Oh. Ja. Het klinkt wel sexy. Oh ja? Ja. <laughs> Goedemiddag, dames en heren. <laughs> zo lekker, zo lekker. Oh, oh, oh. Oké, okay, nou, uh, goedemiddag, dames en heren. Het uh, is donderdag, het is 7 meter tafel. Donderdag is begonnen. En, uh, u weet natuurlijk, de hele dag is er live radio bij En wij mogen het lekker aftrappen. Ja, wij trappen het bij af. trappen. trappen. Oh, oh, we trappen zo graag. We hebben erachter die stoel van jou ook een paar zitten trappen. Geloof ik. Zo, een heel stuk uit de muur, Een heel stuk uit de muur. Zo. Ja. Of ze hebben honger <laughs> gehad, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Dus het gebouw op willen vreten. Zo. Ja, Dat kan ook. Ja. Maar goed. Um, wat wou ik zeggen? Ja, wat wou je eigenlijk zeggen? Ja. Ik wou zeggen, goedemiddag, dit is CFM Lunch. Wat hebben we vandaag? Nou, we hebben natuurlijk het regio We hebben veel lekkere muziek. Lekker veel oud, lekker veel nieuw ook. Ja, Ja, en de vrijwilliger. En, uh, we hebben de vrijwilliger straks om een ja, kwart overheen. Jawel. De vacature. Ja. De vacatures. Ja, dus we hebben weer een zat te doen, hè? Ja, en uh, wat er zo al niet ter tafel gaat komen, Ja, hè? maar we gaan, we gaan eerst even een verjaardag vieren. Ja, we hebben weer een feestje ja, vandaag. Ja, we hebben weer een feestje uh, vandaag, hoor. Even... Ja, we gaan weer even een verjaardag vieren. Ja, wie is de jaren? Nou, dan ga ik je vertellen. Mijn grote vriend en uh, oud-collega Dank Clark is jaren vandaag. Hey! Oeh, oeh, oeh, oeh. De vader van Alain, u weet het. Ja. Hij is jaren vandaag. Ja. En de man van Marianne. Ja, de man van Marianne. En uh, volgens mij, wat ik hoorde ik voor die 68. Wist hij dat hij ouder was? Fantasiek. Ik dacht altijd dat hij jonger was. Ja, ja, oh ja, 68. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, hij, hij ziet er altijd goed uit. Hij thuis. ziet er ook een stuk jonger met, met uit dan Oh, ik een politisch figuur. Ik dacht dat je wou zeggen, hij ziet er ook een stuk jonger uit dan jij. Um, nee, oh, zo ben je dat, niet. Dat, Nee, dat zeg ik. Nou, Deen, ik hoop dat je luistert. Hoor! De Stevie Wonder. Dat ja. hebben we niet afgesproken. Nee. Ik, ik denk wel ook... wat een raar nummer. Dan doen we er een stukje van. Oh ja, de ik ja, Zo langzaam uit. door. Van de ene wereldster naar ja, de dit... andere wereldster. Ja, maar dit vindt hij ook leuk, hoor. Ja, natuurlijk is het leuk. Ik, had, ik dacht dat het wat anders was. Ja. Als je zoveel al titels hebt die allemaal hetzelfde zijn. Ja, dat is wel waar, ja. Toch vind ik die andere leuke. Ruud. Ja, die komt straks. Ja? opgenomen 1987. Oh, nee, 1988, sorry. Eerst even zo'n... En daarna Papa Denen. hè? Hij is vandaag. Woe, gefeliciteerd, hoor. Gaan we gaan straks wel een borrel halen. Oké, okay, uh, wat wou ik zeggen? Oh, ja. Uh, gisteren bereikte ons een trieste bericht... van het overlijden van Errol Brown. De zanger van Hot Chocolate. Vandaag... Naar deze drie in één. Deze drie in één, dus hot chocolate.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 started with a kiss Gladly, yes, So, venga. even een lekkere drie in één. Natuurlijk, er ging een klein, klein foutje erin, maar goed. Uh, van Hot Chocolate, uh, Emma, Emily, en uh, daarna het Started With A Kiss, en daarna You Sexy Thing speciaal voor Dolly. En... And... <laughs> dat komt alleen maar door mijn stem, hoor, dames en heren. Dat vindt hij zo sexy. <laughs> ik Dolly, vind, dat vind er niks aan. Zo'n zware... Zo het is te een geloof, zo mooi. En hey, jongen, Het is net of ik uh, een doos sigaren heb rook zo... Uh. Nou, volgens mij heb je dat ook stiekem <laughs> gedaan. Hier is het regionieuws met Donny ten Piedik. Ja, lieve luisteraars, het regio-nieuws inderdaad van 7 mei 2015. In Bloemendaal hield de politie vanochtend een 40-jarige man uit Badhoevendorp aan... wegens het voorhanden hebben van drugs. Omstreeks 1 uur zag de politie een auto geparkeerd staan op de Kleverlaan in Bloemendaal... En terwijl de muziek in de auto knalhard aanstond, leek het of de bestuurder achter het stuur zat te slapen. Aanvankelijk reageerde hij ook niet toen de politie hem aansprak. De man verkeerde vermoedelijk onder invloed van drugs. Toen de man zag dat de politie bij de auto stond, probeerde hij iets weg te moffelen in een tas. En bij controle bleek het om een aantal zakjes met in totaal 150 pillen te gaan. Het gaat vermoedelijk om ecstasy. De politie nam de drugs in beslag en tegen hem wordt procesverbaal opgemaakt. Wat is er mooier om langs de boulevard te rennen... fitnesstoestellen te gebruiken... en tegelijkertijd te genieten van het prachtige uitzicht. En dit zegt Marcel van Rey. Van Rey is leidinggevende bij sportschool KenamU in Zandvoort. Hij is de initiatiefnemer van het Fit Circuit. En het is een gratis hardloopparcours met om de 200 meter een fitnesstoestel op de boulevards van Zandvoort naar Bloemendaal. Met ondernemer René Donker en enkele ambtenaren startte hij een werkgroep om de realiseerbaarheid te toetsen. De gemeente is enthousiast over de plannen. Onlangs kreeg zij 1000 euro promotiebudget van de provincie Noord-Holland voor dit project. Stichting De Zandkorrel heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd. Voor het hele parcours is een bedrag van 25.000 euro nodig. De bedoeling is te starten op boulevard Paulus Lot ter hoogte van de reddingspost... en dan richting Bloemendaal te gaan en te eindigen bij de andere reddingspost. En zo ontstaat er dan een circuit van ongeveer anderhalve kilometer, waarbij van zeven toestellen door beginners en gevorderden gebruikt gemaakt kan worden... voor cardio of krachttraining. En bij ieder toestel staat een bord met gebruiksaanwijzing en een QR-code... die door een smartphone afgelezen kan worden. Binnenkort neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing over de vergunning. In een woning aan de Schotenveenpolder in Haarlem is vanochtend rond 11 uur brand uitgebroken. De brand ontstond in de keuken van de woning en de brandweer heeft laten weten... dat de brand inmiddels onder controle is... Oorzaak was een vergeten pannetje op het vuur. Zeilvest in Haarlem is gisteren door het noodweer... Bij, bij de zeilvest in Haarlem is gisteren door het noodweer... een complete boom omgewaaid. Dat gebeurde rond half zeven s'avonds... ter hoogte van café Het Wapen van Bloemendaal. Doordat het veel geregend had werd de grond onder de boom... die al niet meer stabiel was, drassig. En uiteindelijk viel de boom daardoor om. Haarlemers reageren via de Facebook Je bent Haarlemmer als geschokt op de foto. En volgens Bastiaan die de foto doorplaatste raakte er niemand gewond en inmiddels is de boom door Spanelanden uit de weg geruimd. Op een juwelier in winkelcentrum Schalkwijk aan de Riviera Dreven in Haarlem is gisteren rond kwart over twaalf een overval gepleegd. De politiehelikopter, burgernet en een speurhond... werden ingezet bij de zoektocht naar de twee daders. En bij de overval is niemand gewond geraakt. Twee verdachten zijn de winkel ingelopen... en zijn er met nog onbekende buit vandoor gegaan. Ze zijn weggerend in de richting van de uitgang aan de Europaweg. Vermoedelijk zijn de verdachten gevlucht in een zwarte personenauto. En deze auto is verderop op de Surinameweg aangetroffen... De verdachten droegen beide strakke spijkerbroeken, donkere vesten en droegen capuchons. Ze hebben een slank postuur en zijn rond 1,80 meter lang. Een van de verdachten had een grote donkere tas bij zich. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 8844. Tot zover het regionale nieuwsbericht. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luid als volgt. Ja, de wind neemt vandaag eindelijk in kracht af. Aanvankelijk waait het nog vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7. Maar geleidelijk neemt de wind af naar matig windkracht 4. Hoe jij dat nou? <laughs> Ik zit een beetje een orkaan na te doen hier in de studio. Verder schijnt de zon, maar vanochtend is er ook nog een buienkans. De temperatuur stijgt naar maximaal 14 tot 15 graden. Vanavond zijn er flinke opklaringen... en komende nacht trekken er weer wolkenvelden over de regio. Het blijft droog en bij niet meer dan een zwakke zuidenwind... daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen zijn er wolkenvelden, maar in de middag schijnt ook geregeld de zon. Het blijft overal droog en er waait niet meer dan een zwakke veranderlijke wind... De temperatuur is duidelijk hoger en stijgt naar 18 tot 19 graden. Woe! Ik heb beter zo'n wind doen dan andersom natuurlijk. <lacht> dan had ik het echt niet uitgelezen dat weerbericht kwam. Nee, dan mij. was je al gaan Ja, dan had ik buiten gestaan, ja. <lacht> Doll. I'm thinking of you Just you wait till I get back though No one to talk with All by myself No one to walk with I'm happy on the shelf I'm misbehaving Saving all my love for you You know one I'm saving it all for you I don't stay up late Don't get to go Radio, I'm misbehaving, saving all my love for you You better be true though while I'm away A logic corner, in the corner Don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for Ooh, believe me, baby I don't see how late, don't kiss to go I'm on my body, And yeah, my radio I ain't misbehaving Saving all my love for you I'm coming for you, baby No one to talk with All by myself No one to walk with I'm happy on the shelf I ain't misbehaving Saving all my love for you Like Jack corner In the corner I don't go nowhere What do I care, your kisses are worth waiting for, ooh, believe me baby, I don't. she's Bruce and the Bruisers <laughs> Eigenlijk een jazz nummer Maar van, uh, van uh... God dan ben ik de titel toch kwijt uh, van, uh, die... Oh ja nou was even je mond dicht Ik was even van het vertellen Een misbehaving dat is een, een oud uh, jazzliedje. Uh, en dan ben ik even de naam kwijt van de man die het geschreven heeft. Ja, dat is dom. Ben ik even kwijt. Was het niet gezongen door Billy Holiday vroeger? Ja, die heeft het ook gezongen. Maar ik ben even de componist kwijt. Gaan we opzoeken. Ja, gaan we even opzoeken. Heb je dat belletje nog staan hier? Dat we kunnen ringen als we het hebben. Nee, ja, dat heb ik niet meer. Ik ik je allemaal van die mooie belletjes aan. Nee, ik heb geen belletjes. Oh ja, uh, we hebben nog even een oproepje. Hè? Want uh, er is even iets belangrijks aan de hand over de pinda's... die u in uw tuin heeft hangen, dames en heren. Voor ja, ja. de vogeltjes. Die moet u weghalen. Ja, ja, ja. De ja. dringende oproep om dringende dat te oproep doen. Geen, ja. geen pinda's ophangen voor de vogeltjes. Want nee. de oude vogels die gaan dat uh, meenemen naar het nestje. Geven dat aan de jonkies... <laughs> En uh, dat is veel te veel voor hun maagje... waardoor ja. ze een vol gevoel krijgen, niet meer eten. En dan gaan dood. ze dood, de kleintjes. Dus ja. haal die pinda's weg. Die doen momenteel meer nee. kwaad dan dat ze goed doen. Ja, dat heeft alleen zin in de winter. He. Ja, dan wel. Ja. Maar in die, in, die, uh, ja. in die kleine maagjes is het veel te hard en het verteert ja. niet. Dus... Ja, zo is Haal de pindas weg. Haal de pindas weg. Haal de pindas weg. Haal de pindas weg. Haal de pindas weg. De pindas weg. De pindas weg. Ja. Dit is uh, Carol <laughs> Emerald. Haar nieuwe single. met een cirkelzaag. Ja, waarom ze dat gedaan hebben, dat snap ik niet. Dat vind ik niks toevoegen aan de nummeren. Dat is eigenlijk geen stroken, maar ik vind het echt... echt. Quicksand, heet het. Komtiep me hoor. Zo'n soort... Uh, hier, zo'n soort tandartsboor. Ja, dat is daar zou te gek voor worden. Je krijgt, je krijgt uh, spontaan een ontsteking aan je zenuwen van. Weet je, weet je wat dit is? Nou... Hoor je hem van links naar rechts gaan? Ja. Dat is EMDR, hè? Oh. Dat, uh, uh, dan wordt het opgeslagen naar je onderbewustzijn. Dit is een, te een techniek die gebruikt wordt door psychologen en psychiaters... Ja. om traumatische ervaringen weg te schuiven... van oh. het bewustzijn naar het onderbewustzijn. Oh, oké. Okay. Dus ik denk dat dit gewoon een hele slimme zet is... om ja? niet meer zonder dat nummer te kunnen. Oh, is dat het? Maar ja. van het best zonder, hoor. Het helpt niet. Nou, als je maar <laughs> vaak genoeg draait... Je let ook niet goed op, jongen. Ik vind het gewoon een, een, een cirkelzaag geluid. Dus, uh, ja. maar mij niet. Uh, dan, nu, dan nu de huiskamervraag. Wat is er aan de hand met het volgende liedje? Wat is het verhaal erachter? Ja. Nou, kijk of dat wordt opgelost. Wat is het verhaal... Achter het volgende liedje. En hoe kan iemand het antwoord hebben? Ah, Dat weet ik niet. Ze bellen, maar zetten het op Facebook. 5730393. Ja, Alles het. kan. Bel ja, even als u het antwoord u het weet, het weet op de he? vraag van Ruud van deze week. Ja, wat, wat is het bijzondere aan dit liedje? Wat is het verhaal erachter? Moet hij wel opstarten, natuurlijk. Ah. Ja. Ah oh, ja, zo zijn we nog wel een tijdje lekker bezig. Ah oh, ja, ze dus kunnen wel uh, lekker. Uh, de, hè? Ja. Uh, hij doet het gewoon niet. Nee, nou, hm. dan nou. gaat de prijsvraag niet door. Deze ja, die rekening. gaat wel door. Want ik ga oh, even leuk leuke de... prijzen. Ja, hartstikke leuk. Ja. Maar waarom start hij nou niet? Kom nou. Ja, dat weet ik niet. Jij bent de techneur. Is dat hem? Ja, dat is okay. hem. Hij doet het. Eindelijk. Dat was dan het antwoord op de vraag hè. Wat was er aan de hand met dat nummer He's So Fine van de Chifters? Nou, dit dus. Als George Lennerson uitkwam met het nummer My Sweet Lord werd hij beticht van plagia. Ja, hij zou dit nummer gestolen hebben van dat nummer He's So Fine van de Chifters. Ja, zit een beetje overeenkomst er wel in. Ja. Beetje wel. Goed, dat is een rechtszaak geworden. En uh, volgens mij, uh, ik weet niet meer precies hoe dat afgelopen is eigenlijk, maar volgens mij heeft George Harrison toen gewoon gedreigd van, je hoeft een je koopt dat nummer gewoon. <laughs> ah ja, ja. En dan had hij de rechter. Ja, nou, dat zoeken we ook uh, weer even op. Ja, maar dat is dat zo. Oh. Ja. Straks is het Matchbox en die gaat ook de Shadows draaien, heb ik gehoord. Ja, en eh... Uh, ik hoop dan niet dat hij dit nummer gaat draaien. Maar straks Matchbox hè, met Bart van der Meer. Ja, hoei hoi. En vannacht hebben we natuurlijk ook nog de Soulnacht jongens. Ja, dat gaat ook allemaal gebeuren. Die Soulnacht. Oeh. Van 12 tot 7. Hè, de Soul... of, of is... Ja, toch 7, 8. mei. Nee, ja, vannacht toch. Ja, ja. Ja, ja vannacht. Willem Bruist. Willem de Boer. Of Willem Boer. Die gaat dat allemaal regelen. Die gaat hier zeven uur lang zitten. Allemaal soulmuziek draaien. Nou Willem. Ik heb er wel een tip voor je hoor. Zou Sharon ook weer meedoen? Ik geloof het nee, wel Nee, nee. Ik dacht het niet. Nou, ik dacht het wel. Oh, Ja. Uh. Ik heb een uh, filmpje voorbij zien komen. Wat uh. Sharon gemaakt heeft erover. Ach. Ja. Charles heeft een nieuw programma op zijn computer. Nou, weer gek van de films. <laughs> ja. Maar het maakt allemaal niet uit. Ik ben er niet in ieder geval. Dan lig ik al in mijn bed hoor. Ja, ik ook. Ik luister het wel terug overdag. Als je maar luistert. Ja, maar niet vannacht. Even je kan het natuurlijk wel meteen uh, combineren, eigenlijk. Wat dan? Nou, met je pukte de koningnacht. <laughs> dat hoor je het toch? Hé, hey, we zouden het netjes houden. <laughs> ja, dat kon niet later. Sorry. <laughs> We gaan naar het nieuws en het weer van, uh, van 1 uur, uh, dames en heren. En we zien u zo weer terug. Zet die microfoon uit, want dit kan niet, man. Nou, het nieuws uit weer van 1 uur. Hè? En uh, tot zo.